12 uur, het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. KNMI waarschuwt voor IJssel in Limburg. Slachtoffers uit zes landen bij gijzelingsdrama Algerije. En grote brand Meubelboulevard Enschede. Het weer, sneeuwbuien trekken langzaam over het land. Het noorden houdt het tot vanavond droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt... maar ook door een stevige oostenwind voelt het veel kouder aan... Morgen sneeuwt er door in het noorden. In de rest van het land valt er dan hooguit wat motsneeuw. Het KNMI waarschuwt dus in Limburg voor extreem weer. Er is code oranje afgegeven omdat het kan gaan ijzelen... waardoor wegen verraderlijk glad kunnen worden. En overigens heeft de sneeuw van vanochtend tot nu toe... geen problemen op de weg veroorzaakt. Het is anders in Groot-Brittannië. Al dagen zijn er door het winterweer daar problemen. Onder meer op Heathrow, het vliegveld van Londen. En ook vandaag komen reizigers niet al te ver, is de verwachting. Correspondent Anne Sane in Londen. Er is dus al veel sneeuw gevallen. Komt er nog meer sneeuw aan? Uh, ja, de komende dagen wordt er nog op veel plekken in Groot-Brittannië uh, sneeuw en vrieskou verwacht. En met vandaag als hoogtepunt. Er zal vandaag vooral in Engeland en de Middelense veel sneeuw vallen. Tussen de 2 en 8 centimeter. En dat sneeuwfront zal uh, naar het noorden trekken. En morgenochtend zal die sneeuw in Schotland aankomen. Uh, meteorologen zeggen dat op sommige plaatsen in Groot-Brittannië de afgelopen dagen de ergste sneeuwbuien in jaren uh, zijn geweest. En die sneeuw en vorst zullen de komende dagen ook zeker nog aanhouden. Ja, de sneeuwval houdt dus aan. Betekent dat de chaos ook aanhoudt? De problemen die nog steeds niet zijn opgelost? Ja, die zullen de komende dagen nog zeker wel blijven. Wat voor de grootste problemen zorgt... dat zijn de vluchten van grote vliegvelden zoals Heathrow in Londen. Daar zijn sinds vrijdag honderden vluchten vertraagd en gecanceld. En ook vandaag nog vliegt er heel weinig. En dat komt niet alleen door de bevroren sneeuw... waardoor de banen glad zijn... maar ook door het slechte zicht vanwege die sneeuwbuien. En daar komt dan ook nog eens bij... dat er op andere plaatsen in Europa ook sneeuwt. En dat helpt de voortgang van deze vluchten natuurlijk ook niet. En dat zijn de problemen bij Heathrow. Uh, hoe staan het eigenlijk op de snelwegen? Uh, ja, ook op uh, lokaal niveau zijn er veel problemen. Uh, sommige wegen, vooral in Wales, zijn afgesloten vanwege het bevroren wegdek. Uh, treinen zijn vertraagd. En ook zitten er in Noord-Ierland nog steeds 150 gezinnen zonder stroom. Uh, gisteren waren dat er nog 2.500. Maar er is s'nachts uh, flink aan doorgewerkt. En nu dus nog 150 huizen zonder stroom in Noord-Ierland. Uh, dan in Schotland. Het uh, was zelfs een lawine uh, gisteren. Vier klimmers kwamen daar om het leven. Uh, hebben die klimmers uh, enorme risico's genomen? Nee, ze hebben geen uh, heel groot risico genomen. Op de schaal van waarschuwingen was het lawinegevaar redelijk. Uh, maar omdat de sneeuw van de afgelopen dagen bovenop een ijslaag was komen te liggen. En er in de bergen een harde wind stond, schoof die sneeuw er ineens vanaf. En daar werd dus een, uh, daardoor werd een groep van uh, zes klimmers getroffen. Eén uh, ontsnapt het ongeluk. Eén vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En de andere vier klimmers zijn uh, daarbij helaas uh, omgekomen. Dankjewel, correspondent Anne Sane. Bij het gijzelingsdrama in Algerije zijn mensen uit zeker zes landen omgekomen. Dat hebben de autoriteiten in Algerije bekendgemaakt. Volgens de Britse premier Cameron zijn onder de doden zeker drie en mogelijk zes Britten. Onbekend aantal Britten heeft de gijzeling overleefd. Het is nu de hoogste prioriteit van de premier om iedereen terug te krijgen. De prioriteit nu zijn iedereen terug van Algerije. In termen van dit incident. En ik heb dit morgen met onze ambassadeur, die in Algiers is. En dit morgen gaan we weer naar het zuiden van het land om deze absoluut vitale activiteit. Na een belegering van vier dagen viel het leger van Algerije het gasveld gisteren binnen. Zeker 23 gijzelaars en 32 militanten kwamen daarbij om het leven. In Mali gaat het gevecht van de Fransen tegen de islamitische rebellen nog steeds door. Gisteren kondigde de Franse minister van Defensie aan... meer militairen naar het noorden van Mali te sturen. De wachten is op andere West-Afrikaanse landen... die ook militairen gaan sturen naar het gebied. Correspondent Koert Lindeyer reisde af naar de plaats Nyono aan de frontlinie in Mali. Op weg naar de plaats waar gevochten wordt met de opzandelingen... zie je eigenlijk heel weinig van de oorlog door rijstvelden... ...door uh, velden waar suikerriet wordt verbouwd. Mannen en vrouwen staan tot hun knieën in het water en ze zijn bezig met landbouw. Geiten op de weg, kinderen die opeens oversteken. Eigenlijk zie je hier niks van de oorlog. Als dit een conventionele oorlog zou zijn... zou dit misschien een van de belangrijkste gebieden zijn van het land om in te nemen. Want hier wordt grootschalig landbouw bedreven. Hier zijn Chinese bedrijven aanwezig. Kortom, als je dit gebied zou bezitten... heb je een stukje van het economische hart van Mali in bezit. Maar zover zijn de opstandelingen nog lang niet. Bovendien is de aard van de oorlog niet zo dat ze gebied innemen... Ze nemen een dorpje in en rennen dan weer weg alsof het Malinese leger of het Franse leger komt en mengen zich onder de bevolking. Uiterst moeilijk om hier te vechten voor de Fransen, want de vijand is eigenlijk bijna onzichtbaar. Na een goede zes uur rijden vanuit de hoofdstad Bamako ben ik dan nu eindelijk bij de frontlinie gekomen, maar daar worden we tegengehouden. Een soort lokale Tractor Tuft van de Rijstvelden naar het dorpje Nionno. En dat is waar we niet verder mogen. Hier is het te gevaarlijk als we verder gaan, zegt het Malinese leger tegen ons. Het stadje Diabale is, was in handen van uh, de opstandelingen. Maar kennelijk hebben die het stadje nu verlaten. En hebben zich uh, onder de bevolking in de dorpjes rond uh, Diabale uh, gemengd. En dan is het te gevaarlijk, want dan zouden ze wel eens gijzelaars kunnen nemen. En hier mogen we dus niet verder. Deze oude meneer komt aan met die machine om reis te, te ogen uit het dorpje, het stadje Diabale. Ik ben weggegaan omdat niemand meer in het dorp is. Er zijn geen opstandelingen meer. En er zijn geen dorpelingen meer. Ik ben bang en daarom ben ik hier naartoe getrokken. Hier is het misschien veiliger. Daar komt een gigantische kolonne van Franse troepen binnen in gewapende voertuigen. Tanks, tientallen voertuigen hier op naar het front bij Diabale in een poging daar het gebied schoon te vegen... van de naar alle richtingen uitgeweken islamitische opstandelingen. De oorlog gaat verder in de reisvelden. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Oudere partij 50PLUS heeft tot nu toe zo'n 1300 klachten binnengekregen... bij het meldpunt voor de koopkracht van senioren. Dat zei partijleider Krol in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Mensen kunnen sinds donderdag doorgeven... wat zij merken van de maatregelen van het kabinet. Volgens Krol worden vooral ouderen getroffen door de bezuinigingen. De pensioenen gaan omlaag, terwijl de kosten oplopen. Op een meubelboulevard in Enschede heeft de grote uitslaande brand gewoed. meubelplein in winkelgebied Schuttersveld is grotendeels verloren gegaan. Het blussen van de brand was vannacht erg lastig volgens de brandweer. Het is vooral heel erg koud. De brand is binnen begonnen. Het heeft ook even geduurd voor die uitslaand was... Dus in die zin heeft ja, op dit moment de wind natuurlijk ook het vuur aan. Maar het is vooral door die wind heel erg koud voor alle mensen die hier staan uh, te werken. En door die kou raakten twee brandweerlieden zelfs onderkoeld. Volgens de brandweer zijn ze zelf naar het ziekenhuis gereden om zich te laten behandelen. Gisteravond was er ook al korte tijd brand in het gebouw, toen bij een andere meubelzaak. Inwoners van de Duitse deelstaat Neder-Saxe... kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. Meer dan 6 miljoen mensen mogen tot 6 uur vanavond hun stem uitbrengen. De uitslag in Neder-Saxe wordt gezien als belangrijk signaal... voor de landelijke verkiezingen in september. En ook kan de uitslag bepalend zijn voor de verhoudingen in de Bondsraad... de Duitse Eerste Kamer. Verwacht wordt dat de christendemocratische CDU... van Bondskanselier Merkel in Neder-Saxe de grootste partij blijft. Maar het is de vraag of die de coalitie met de liberale FDP kan voortzetten... In de peilingen schommelt de FDP rond de kiesdrempel van 5 En Als het de FDP niet lukt, heeft de huidige coalitie geen meerderheid meer... en kan de oppositie de deelstaatpremier dwingen af te treden. Internetondernemer Kim.com heeft zijn nieuwe downloadsite gelanceerd. De site Mega is de opvolger van MegaUpload.com. Die site werd een jaar geleden door de FBI offline gehaald... omdat er illegale bestanden gedownload konden worden... Op zijn nieuwe site worden gegevens versleuteld... zodat ze alleen toegankelijk zijn voor de gebruikers. Volgens de Duitse internetondernemer had zijn nieuwe site... binnen een paar uur al 250.000 gebruikers. De legendarische Australische struikrover Ned Kelly... is na 132 jaar herbegraven. Nabestaanden hebben hem naast het graf van zijn moeder gelegd. Ned Kelly was een symbool van het Iers-Australische verzet tegen de autoriteiten. Nadat hij en zijn bende drie agenten hadden vermoord... werden ze vogelvrij verklaard en uiteindelijk gearresteerd en opgehangen. Na zijn dood kwam Kelly's lijk terecht in een massagraf. Zijn stoffelijke resten werden in 2009 gevonden. De originele Batmobile is voor 4,2 miljoen dollar verkocht... om een veiling in Arizona. De auto werd in de jaren 60 speciaal voor de tv-serie Batman gebouwd... en is ook te zien in de eerste Batman-film. De Batmobile is een omgebouwde Lincoln Futura. Een conceptauto waar er maar één van bestaat. De auto is onder meer uitgerust met lasers en een Batphone. De auto was altijd in het bezit van de ontwerper. De koper is een Batman-fan uit Phoenix. Tennis in Melbourne is Angelique Kerber in de vierde ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Duitse was niet opgewassen tegen de Russin Ekaterina Makarova. En het was ook de enige verrassing van vandaag tot nu toe. Alle titelfavorieten die in actie kwamen bereikten de volgende ronde. En vooral Maria Sharapova maakte veel indruk. De Russin versloeg in 43 minuten de Belgische Kirsten Filpkens met 6-1 en 6-0. Laatste Nederlander in Melbourne is ook uitgeschakeld. Jean-Julien Royer ging ten onder in de derde ronde van het mannen-dubbelspel. Ook zijn wedstrijd in het gemengd dubbel ging verloren. Schaatser Jan Smekens heeft in Calgary op overtuigende wijze... de wereldbekerwedstrijd op de 500 meter gewonnen. Met 34 seconden, 32 honderdste scherpt hij ook zijn eigen Nederlands record aan. Volgens Smekens kan het nog sneller. Het was gewoon een goede race, maar geen perfecte race. En, uh... Ja, natuurlijk. je wilt altijd harder. Alleen nu 34, 32. Dat is gewoon echt een super tijd. En dan, ja, dan sta je in een mooi rijtje. Jan Smekens bleef zo'n drie tiende van een seconde... van het wereldrecord verwijderd. Die tijd staat er al sinds 2007... op naam van de Canadees Jeremy Waterspoon. Maar misschien gaat dat record er binnenkort ook aan. Dat denk ik wel. Zeker weg richting de Spelen. Dat iedereen nog een schepje erbij op doet. En ja, je ziet dat het niveau... Nu wordt wel vaak 34-3 gereden nu. En, uh, ja, ik denk dat het uh, volgend jaar nog harder gaat. En, uh, en dat er dan uiteindelijk 3 worden gereden. En, ja, dat zal misschien nog niet dit of volgend jaar zijn, maar dat gaat er wel aankomen, denk je. Al dus Jan Smekens Op de meter was de winst voor Olympisch kampioen Shani Davis. De Amerikaan was op de voet gevolgd door Kjeld Nuis en Michel Mulder die zilver en brons veroverden. Bij de vrouwen kwamen de Nederlanders niet verder dan twee vijfde plaatsen. Bij de ANWB Edwin Gerritsen, we hoorden al een waarschuwing van het KNMI voor IJssel in Limburg. Ja, dat klopt Mark. In Limburg is het plaatselijk glad door sneeuw, maar ook de IJssel. En dat is vooral in het zuiden van het Limburg. Er staan geen files, maar in Limburg rijdt het op verschillende snelwegen langzaam door die gladheid. En de A6 tussen Emblord en Lelystad is in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug. Dat komt door wegwerkzaamheden. Die duren tot zes uur vanavond. Eigenlijk zouden die werkzaamheden vanavond pas plaatsvinden. Maar vanwege de sneeuw zijn die naar voren gehaald. Het verkeer kan omrijden via Zwolle over de A28. Nog een keer de hoofdpunten. De waarschuwing dus van het KNMI voor IJssel in Limburg. Slachtoffers uit zes landen bij gijzelingsdrama Algerije. En een grote brand bij Meubelboulevard Enschede.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 Welkom bij deze persconferentie. Max. En de komt hij hier over de midden. Wij gaan iets nieuws doen. Aan tafel. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune. Het Govert van Brakel. Goedemiddag. Welkom bij onze speciale aflevering van de perstribune. Honderdste uitzending is het. En uh, bij gelegenheid van dat uh, jubileum... Uh, komt dit programma uit het instituut Beeld en Geluid in Hilversum. U weet wat dat Prachtige fraaie, ik geloof niet dat je mag zeggen museum, instituut is het echt. Maar je zoveel kan zien over radio en televisie uit het uh, verleden. En daar zitten wij nu, het is, al, uh, het is al druk, er zijn veel gasten op bezoek. Niet alleen bij dit programma natuurlijk, maar ook om uh, te kijken wat er allemaal te zien valt in uh, het instituut. Mocht u in de buurt zijn, koffie en gebak staan klaar. Tot twee uur natuurlijk gesprekken met uh, hopelijk bijzondere gasten. Dit uur Willem van Kooten, maar die kent u vooral natuurlijk als radio-dj Joost den Draaier. Ook succesvol zakenman, gaat hij straks allemaal uitleggen. Na ene, Marcella Mesker, tenniscommentator bij de NOS. En tv recent Ron van Gouwen is er natuurlijk met Cassie kijken. Waarover, Ron? Vroeger de tv aanzetten, dan uh, wist je uit de tv-gids wat er zowel te zien zou zijn die avond. En tegenwoordig heb je door al die zogenaamde uh, promo's, teasers noemen wij die bij Radio en TV, eigenlijk al 99% van alles gezien. Maar voor die 1% moet je dan toch nog gaan kijken. Straks in kassie kijken, de nabeschouwing op al die voorbeschouwingen deze week. Als een vliegende kip, Jules van der Wart. Waar ben je, Jules? hoofddorp bij uh, Rob Witser. En uh, we praten zo meteen over de klassieker ajax Feyenoord voor de 166ste keer staat hij uh, vanmiddag op het programma. En uh, we gaan praten over zijn wedstrijden voor Ajax... en ook zijn wedstrijden voor Feyenoord. Dus zo meteen Rob Witscher. Ja, en zo klinkt alsof hij bij een biljartwedstrijd zit. Hopelijk uh, straks het achtergrondgeluid. Uh, en dan is ook voetbal vanmiddag uh, vanaf half 1. Groningen-Utrecht... U kunt vragen aan onze gast Willem van Kooten kwijt... of opmerkingen over wat hij zegt op deperstribune.nl. U kunt ook twitteren, hashtag perstribune. Tot twee uur de honderdste uitzending van de perstribune van Max. Willem van Kooten, goedemiddag. Goedemiddag, landgenoten. Landgenoten, hier is ja. van Kooten. Ja, beursgenoten. beursgenoten. Er is weer wat anders. Ja, je zit wel ook al gelijk uh, op de goede stoel. Hè? Je hebt uh, de, de koptelefoon op de hoofdtelefoon uh, zeggen we, geloof ik vandaag de dag. Nee, nee wat, wat van wie jij? moet dat dan? Nou, ja, de je, partij de, voor de dieren zeker. Dat is al, ja, weet uh, je, in uh, de loop van de jaren mocht je niet meer mee zeggen maken. koptelefoon, want dat klonk zo koppig uh, en uh, no. hoofdtelefoon. Maar je, je, je, je zit wel lekker uh, weer, laten we zeggen, zoals je ooit begonnen bent. Achter de microfoon. Bijna op dezelfde plek, ja, ook in Hilversum, beltig geluid. Hiernaast was het, uh, hoe heette het dat, dat het gebouw, staat er nog. Het muziekpaviljoen. Dus het het muziekpaviljoen. Van uh, Radio 3. Hilversum, 3, Hilversum 3. Hilversum 3 ben ik nog van. Zeker, ja. ja. ja, ja dan, ik ben eigenlijk dan, nog van Veronica verder. Ja. Voor een ijstijd eerder, zeg maar. <laughs> ja, je bent van uh, heel lang geleden. De uren zijn natuurlijk niet geteld, hè, hoeveel je er gemaakt hebt. Duizenden. Dat moet wel. Dat is zeker. Ja, zeg... 20 um... jaar lang, iedere dag een uur, hoeveel is er? En, als je, dan en twee uur, zoveel, uur. als je dan zoveel uur maakt, dan krijg je, als we naar buiten kijken... ...daar zien we ook de sprinter naar Amersfoort uh, voorbij gaan over het spoorlijntje. Maar die die zin, uh, ook de joost en Draaierrotonde, rotonde net als wij. Ja? Hè? Ja. Je, bent, je moest om mij heen vanmorgen. Ik ben iedereen, al... Iedereen, oh, oh, Ja, de derde dus afslag, de joost en Draaierrotonde. rotonde geen ontkomen aan. Ja, maar hoe, Ook voel, nu nog. hoe voelt dat? Dat, uh, dat er hier dus een rotonde voor de deur ligt met jouw alias. Nou ja, ik voel me een goed gezelschap. Er is een uh, Mies boulevard hier. Ja. En een Willem uh, Duisvijver. Dus uh, prima, weet je wel. Ja. Aardig gezelschap. Ik vond het wel leuk bedacht, de rotonde. Ja, dat... De draaier, ja. ja. Ook een Leuk. beetje overgelegd, maar het is wel mooi als je in de straat namen in je geboorteplaats. In mijn geboorteplaats ook dat toch, ja. ja. De geboorte in het hoge Hilversummen. Ik de... trots op nog steeds. Ja. En echt Heel Hilversummen moeten de Fieters kunnen zien. De vitus is ik de woon kerk, hè? De Fieterskerk, dat is de, de jonge ja. toren hier in het midden. En ik woon nog wel op een plek zodanig dat ik, eh, als ik naar buiten kijk, de Vitus kan zien in de, in de verte. Mooi. Dat is mooi, hè? Zeker, ja. Nou ja, zo hebben we de Utrecht en haar De Dom en. Uh, uh, ja, namens Voort, uh, De Lange Jan. Weet je, ja, je hebt toch die, die beeldmerken nodig, hè, blijkbaar? Nou. Om verder te kunnen in het leven. Ik wel. Houvast hebben we nodig ook. Ja. Hou vast. Daar gaat Zeker. het. Zeker. Zeg. Uh, maar je hebt ook de eerste steen uh, gelegd, meen ik, uh, voor het instituut waar we nu hier, zitten. Hier heel, heel hieronder. Uh, uh, weet uh, je uh, ongeveer waar? Want we zitten nu uh, aan de rand, we kijken naar buiten. Het was een heel diep gat, dus laten we zeggen het atrium. Uh, we uh, zitten in het atrium nu, heet dat hier ook zo of niet? Uh, uh, het, uh, het heet museum hier hoor. Ik vind nou ja, maar van de mensen hier mag je geen museum van zeggen. Van waarom mag dat niet? Nou, nou, ik, vraag ze dat nou eens. Nou, ik denk dat dat komt omdat een museum dat klinkt van uh, gooit stof even weg. Uh, daar hangen, hangen dingen van heel lang geleden. Het moet, het moet vooral activiteiten uitstralen en dat hoort misschien wat meer bij het woord instituut. Nou, vind ik helemaal niet. Instituut het instituut, uh... instituut vind ik zo doodig als de pest... ...terwijl ja. het hier de, de komen en gaan is van bezoekers, ja. van mensen... ...het is gewoon, het belt en geluid, museum... ...waar iedere dag iets aan toegevoegd wordt. Ja, maar je hebt de eerste steen gelegd. Ja, ja nou, dat... de eerste schop. Ik heb de eerste schep, uh, hoe heet dat... Geschip, geschipt. Ja. Het nou, was een vanuit. heel diep gat, dus dat moet hier ergens in. Het maar je hebt aardig een... graven, want er zitten ja. nog vier verdiepingen onder, dit onder gebouw de is, grond. Dit gebouw, het bijzondere van dit gebouw, dat heb ik daarna nooit meer gehoord, is dat het net zo hoog als diep is. Ja, zeker. Hey. Dat is waar, hè? Er gaan hier dus, echt etages naar beneden. Ze hadden hier dus de, de, de <coughs> hoge snelheidslijnen ook, die, de, de mensen die dit... Had gemaakt, er een meter gewoon door kunnen, hadden, kunnen hadden, laten gaan. Had er in één keer doorgekund, of uit Amsterdam, weet je want De Noord-Zuidlijn had hier mooi kunnen Ja, zou had nou, zo ook kunnen aansluiten hier. Het was de... beter geweest voor Hilversum, want het zit nog steeds altijd verstopt hier. Dat weet je, je wel, de, wel hè? Waarom, Wat bedoel je met verstopt? Nou, we hebben allemaal boden die suggereren alsof wij een rondweg hebben in Hilversum. Maar die hebben we natuurlijk helemaal nee, niet, nee. niet. Nee, het is een lastige plaats om in en uit te komen. Dat wou ik niet zeggen. En dat dan zijn mensen wekenlang zoek. En die nee, we dan uiteindelijk wel weer gevolgd. Voordat we doorgaan over de verkeersproblemen in Hilversum, <laughs> vroeg ik me af. Hoe, uh, hoe word jij nou genoemd vandaag de dag? Willem van Kooten, Joost en Draaier. Maar uh, waar, waar, waar, waar reageer je op? Uh, ik reageer niet. Ik ben een beetje dovig gaan het worden, zeg maar vrouw. Hoe dus komt zo. dat? Ja, hoe denk je? Nou ja, ik, ik denk door al die, denk die duizend Ik heb harde muziek op, op oren gehad. Heb jij er nog heel last van? Ja, tuurlijk. Oké, okay, dat bedoel ja, ik. Nou, dat weet je toch goed komt. Zeker. Ik heb een tijdje op Radio 3 uh, een sportprogramma gehad bij de NCRV Maar ja. dan moest je ook die harde muziek die jij zo uh, mooi vond... Nee, mooi vond. Ja, natuurlijk Die, tuurlijk, die ah. heb jij erin geramd bij ons. En die moest maar... je dan ook al horen. Dus je die oren die werden helemaal opgeblazen. Ja. Week in, week uit. Het valt toch mee, uiteindelijk, uiteindelijk. op onze nee. leeftijd. Maar lu luister, jij, jij, jij zegt... Ik heb ja, ook graag niet meer, kun je zo zien. Moet je nee. kijken. Hallo, maar wij schelen? Ja, weet je, je, je kunt... Mijn moeder zei altijd, wie niet oud wil worden, moet zich jong ophangen. En Anders... Het gaat hopelijk vanzelf. Eh, nou, toch? Gaat het bij jou vanzelf? Het gaat hartstikke. Tot op zekere hoogte, als ik om me heen kijk, horen en, en luister... dan gaat het bij mij behoorlijk vanzelf. Ja, zeg, jij bent discjockey Be geworden, hè? zo ben je begonnen... Maar, per ongeluk. Per ongeluk, ja. Maar ja, toen maar... was het nog geen vak. Nee, je hebt het uitgevonden natuurlijk was het, ja, met elkaar. Ja, ja dat was geen vak. Ik kwam bij Veronica, ja. ook een Hilversumse ondernemer van de zeedijk 27A. Toen kwam ik binnen als student die commercials moest maken, tekstschrijven schrijven voor commercials. En dat praat je over? Uh, uh, maart 1961. Oh, my goodness. 52 jaar geleden. En toen ging je het, uh, het wiel uitvinden? Uh, er was geen wiel. Nee, al dus nou, vierkant. Ik deed maar wat. Ja. Ik deed maar wat. Dit is karelappel. En, dan, Appel, en je nou, als je daar nu op terugkijkt, mm -hmm. wat vind je daar dan van? Wat, hoe bedoel je? Nou ja, weet je, je, je doet maar wat, zeg je. Nou ja, en, nou, je je had had Als klant, je dat terughoort. Ik, ik kwam binnen, toen kwamen de eerste klanten daar. En je had wel, wel advertentiebureaus. Uh, maar die maakte alleen maar advertenties. Mm -hmm. Je had toch geen reclamebureaus. Die hadden, laat staan dat die reclamebureaus... Kun je die reclame nog voor de geest halen? Wat deed je dan? Hoe ik klopt die? Je, uh, voor Nappa en de Suwede. Kuiper, de Kuiper, de Kuiper, en voor Nappa en Suberen. Na hey, wacht even, dat zou je als eigenlijk eens een uh, hoop uh, uh, sturen, veilig sturen. Hoe heet het ja. ook alweer? Trompgarage, trompgarage huren, veilig, veilig sturen. Nou, is dit dat was mooi een... of niet. Tromgarage huren, veilig sturen. Ik, ik zal het je, ik die ook nog Joost, ik zal het je sterker vertellen. Mijn neef Jan heeft vandaag de dag de trompgarage in handen. I als eigenaar. is eigenaar. Nou, dan moet hij niet gaan begraven. Ja. En bij die... Nieuwe Dijk, Amsterdam. Nieuwe Dijk, Amsterdam. Voor en zo Hoe kan het dat dat in ons geheugen... Dat hebben jullie er natuurlijk zo ingeramd. Ja, het waren ook leuke en goede, weet je wel. ja, dat waren de Nederlandse. Dat zijn nog steeds beroemde radio. Nou ja, wij zitten nu te praten over dingen, Joost... maar we kunnen ze ook laten horen wat jij gedaan had... bij Veronica en bij Hilversum 3. Radio Veronica, het station waar muziek in zit. Sortering, wat liggen ze weer mooi op een rijtje wat? Haha, Joost mag het weten. Het is woensdagavond en het wordt weer een gruwelijk actueel programma. Let op mijn woorden, zoals u ze hier hoort, hoort u ze nergens. woensdagavond van 7 tot 8 uur Wat de sortering. Wat een hits, brandnieuwe. Plaatjes hier gekleurd opstaan. Allemaal in Amerika's top 100. Tot de nieuws en de nieuws en daarna de grote 15 en wat hits vanmorgen en overmorgen. Black Sabbath! de donderdag het is toch vakantietijd. tijd. Heel veel 3 op 30, nieuwe aflevering van 12 tot 7 radio samen met de heer Willis. En vrijdag van 1 tot 6 top 100 van het jaar 1970. En deze staat zeer hoog druk. dat was het maar mij. komt weer terug hoor. Met het scheiden van de markt leren we Corrie kennen. <tieden> de hoogste nieuwe van de week op 21. is voor jou ja. ja, mooi hè? <laughs> ja, ik vind het wel. 1970 was van... dit. Corrie en de Rekels. Ja, ja ik vroeg me wel plaat van Het jaar plaat van het jaar, wist je dat? Ja, o las... tempora o mores. Weet je, het, ik las in het boek van Auke Kok over Veronica. Die ja, heeft een wel. prachtige historie van mooi Veronica boek. gedocumenteerd. Beste boek over Veronica. Ja. Ik dacht het ook. Um, maar die zei wel, uh, dat was bij Veronica aan twee tweestijd. Hè? Moeten we wel overstappen op Corrie en de Rekels? Is dat niet nee, de ons niveau? Ik was de baas. Het dus ging door. Er was ja. geen discussie. Nee. Ik had zelfs op zaterdagmorgen uh, een programma bedacht. Dat deed ik dan ook zelf, want iemand anders wilde dat. Dat heette, dan ga ik hier optie. Dan draaiden we de blinde soldaten. Rij voorzichtig. Zangeres. Denk aan mij. En zo voort, weet je Zaterdagmorgen ben je goed wakker. te weer. Had, had jij een buitenlands voorbeeld? Want nee. Ze zei, uh, we waren er, we, er niet, het was veel leuker. Nou, je had toch Wolfman Jack en zo, dat soort typen? Ja, dat was veel later, man. Oh, dat later? Ja, later, later was het later? Later in de jaren 60. Wolfman Jack heeft naar mij geluisterd, denk ik. Oh, ja? Ik begon toch in de jaren 61. Al die zegt... flauwe kul die je daar hoorde, was uit de jaren 60. Ja, maar daar waren toch ook disjokjes bij Radio Luxemburg? Hè? Ja, maar daar waren geen disjokkers, dat waren ja, Barry Alders. Dat was een keurige. Yes. Uh, en Jack Jackson, dat was de enige die er een beetje op leukje ja. Maar Barry Olders was een keurige oproeper eigenlijk. Die deed de Engelse top 20 op zondagavond. Van luister ik Clandestina ja. van 11 tot 12. Ja, dat is mooi. Barry, Barry, Barry OD. We schrijven Barry hem op en we onthouden hem. Onthouden hem? Je media. Goed, goed voor je algemene ontwikkeling <laughs> ja, over. Je media Nooit meer. te laat op te leren. Altijd. Nee, je mens leert altijd bij onderweg. Ja, ik wel hoor. Ik ja, leer nog iedere dag. Ja, je moet maar eens maar leren hoe je zakenman wordt. Dat kan je niet, kan je niet ah, meer. Nou, dat moet je weten, denk ik. Kan je niet Joost, wat is jouw... Uh, die bestaat binnen... ook niet, heb, heb ik achter. Nou oh ja, maar zijn ja. wel mensen die heel veel je, je geld... bent met gaan... geluk en mensen ja. met pech. Gaan nou, we maar gaan maar straks maar over jouw geluk in de zakenwereld praten. Uh, jouw mediamoment van deze week. Van deze week? <coughs> er zijn er eigenlijk twee. Noem ze. Eén met de stip. Of zullen we met twee beginnen om de spanning erin te houden? Nummer twee. twee. Nummer twee, dat is uh, Lens Armstrong. Ach ja. Ja, natuurlijk. Ja. Vannacht hebben we maar 72.000 mensen gekeken. Dus het is meer hype dan dat het leeft onder die 16, 17 ja. miljoen Nederlanders. Dat ze constateren. En de nacht daarvoor was het 120.000. We gaan naar nummer 1. En Lens Armstrong die, die, die, slaat hiermee de slag voor zijn leven. Joost, trouwens. ik ben de baas nu. Je bent gek. Nummer 1. Nou, dan ga ik weg. <laughs> en Lens oh, Armstrong ja. slaat hiermee. Of gaan we daar zo nog even nee, we gaan nu. Nee, ja, we komen nog wel op. Land. Oh, je nu, doet eerst we, twee. Tuurlijk, nummer één, de Viera. De Viera. Er valt niets te Vira. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. ja. Zullen we even luisteren ja, naar uh, Marjon Kaper? Die is van, uh, de commercieel directeur uh, van NS Highspeed. En ze vertelde over die problemen bij Vira. Voor klanten is dit ontzettend vervelend. Dan is het opnieuw een uitdaging om klanten toch goed op hun eindadres te brengen. Oh ja. Mocht dat niet zo zijn, dan zijn we natuurlijk verantwoordelijk. Er is uh, bij de aanbesteding een Europese aanbesteding plaatsgevonden en daar is een trein uitgekomen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ja, waarom wint uh, dit, dit soort dingen jou op? Waarom maak je daar druk om? Ja, omdat het de, de, de, de dommigheid ten top is. Het, het valt niet uit te leggen waarom in 2004. Heet door iemand in Nederland, misschien bij de NS, misschien in Den Haag... besteld is uh, uh, een, een, een, een, bij een Italiaanse fabrikant, Anselmo Breda... onderdeel van Finmechanica, een groot concern daarvan. Ja. snelheidslijnen die die firma nog nooit gemaakt had. In Europa zijn twee fabrikanten van snelheidslijnen, al 30 jaar... en die doen het fantastisch. Siemens, BTICE, ICE, weet je wel? En dan hebben we Alstom, Alstom uit Frankrijk. Die rijden Spanje, Frankrijk, overal rond. Tot grote tevredenheid van iedereen. Zelfs op sneeuw en ijs. Mm -hmm. Maar wij moesten zo nodig, koopje denk ik, koopje van de eeuw. En Bij de waren in ja. 10%. Ik denk wij moesten zo nodig bij Ansalman uh, uh, Breda, hoge snelheidslijnen gaan bestellen. Bij een club die alleen nog maar trams gemaakt had tot op dat ogenblik. En tot op vandaag de dag. Zoals de Italiaanse spoorwegen hebben geen Vira. Nee, nee. Grijp je ze ook bedoel? Die, <laughs> die kopen die, gewoon op. Die kopen tegen ja, ja. Of Simmers, of wat dan ook. Waarom moesten wij... Dat moeten we nou eens uitzoeken. Daar moet een enquête op worden gezet. Ja. Als u vragen hebt aan Willem van Koten, Joost en Draaien, stel ze gerust, deperstribune.nl of Twitter mag ook. Hashtag Perstribune. Ja, maar ik twitter niet, hè? Ja, kom al Tot twee uur, de Perstribune van Max, met Govert van Brakel. Eerst even een paar zaken uit het uh, nieuws van deze week. Belangrijk voor een radiostation is de Station Voice. Had Wat doe je, je daarmee? Station Voice. Nou, een overal over. een, nee, een stem die uh, herkenbaar is als ik Hans Hogendoorn hoor. Dit is Radio 1. Oké, okay. dat ja, dan, dan, die zin. Ja, in die Hans Hoogendoorn heb ik ontdekt. Hallo, ik Hans. Hallo, Hans. Ja, hij voor luistert. Radio Noordzee. Ja. Luistert, Hans. Hans, luistert. Hans is een trouw luisteraar. In, in, in ja, Hans nodig. Zeg maar, ga even verder, de, uh, want zo'n stem wordt oh, wel eens vervangen. Oh, maak je in de war, Sorry. Oh, nee, maak mij nooit in de war. maar ik moet verder, want als, er zit een regisseur op mijn hielen. Het zit nee, in het wagentje nee. hier buiten, buiten het Mediapark. Beetje in de kou? Nee, nee in een wagentje <laughs> met een straalkacheltje. Om de jaar wordt zo'n stem vervangen om het fris te houden. Uh, momenteel is Erik de Zwart, uh, Station Voice van Radio Veronica, Cas van Ierstel van Sky Radio en de radiozender 100 NL heeft twee nieuwe stemmen sinds deze week, Joost Griffioen en Irene Moors. Dit is 100% NL. De muziek van Nederland. Nederland. Tot 1 uur. Marion Keller. 100% NL. Ja. Houd, houd, is dat een, iets wat jou bezighoudt? Een stem van, van, van een zender? Op? Nee, onzin. Ik vind het onzin. Die hadden jullie niet, hè, bij Veronica? Nee, ja, jullie hadden we wel hebben, had, We hadden een aantal stemmen. Ja. Ja, Tiedeke. Die heb je nog trouwens. Ja. Alleen nu hier om de hoek. Op Radio 5, als je rustige werkdag. En, en je had uh, uh, Jan van Veen. Ja. Ja. Dat is toch veel beter dan... En we hadden wel jingles. Die heb ik ook nog bedacht. 192, goed idee, luister. Weet je nog? Ja, natuurlijk. 1965, luister mee naar... 64, ja. 64. 192, 64. 192 64. goed idee. Luister mee naar ja, Veronica. Ja. Ja, nou, ja, daar nou, gaat het om. Dat zijn station IDs. Ja, maar dat is wat anders... Dan een stem. Dan een ja. stem. Ja. ja. Begrijp je? Wat moet je trouwens... Doe je, doe je, doe je, doe je? Dan gebruik je die stem een paar jaar in de wereld. Vanaf en dan, ik kunnen we helemaal op nieuw beginnen. Dan nou, moet je een nieuwe stem hebben. Dus van de stemmen Niet mijn idee trouwens, maar ze gaan nog gangbaar doen. Gaan. We hebben nieuws uit de Radio Ziekenboeg, Radio 2. Bert Kanenbarg, presentator van het knooppunt. Karnenbarg, zit al een paar weken thuis. Hij heeft een burn-out. Hij wordt tijdelijk vervangen door Jurgen van den Berg en Ghislaine Plach. Ja, ja dat, zijn de, dat zijn de stemmen van u, Joost, op Radio 2. En ook op 1 Gefeliciteerd eh, allemaal. En 538-middag, DJ Ruud de Wild moest deze week het presenteren van zijn uitzending Staken. Hij werd ziek, had een operatie gehad aan zijn elleboog... En tijdens die uitzending kreeg hij koorts. Na een uur besloot hij de presentatie noodgedwongen over te geven aan zijn sidekicks. Ruud de Wilt. Ja, die is uh, naar huis gegaan. Ja, die had wat koorts uh, zojuist. En uh, het leek ons een beetje verstandiger om hem even naar huis te sturen. Zodat hij even zijn rust kan pakken. Dus uh, vandaar. Ja, ja, die... ja. Sidekicks, verschrikkelijk woord. De... Jij ja, gebruikt het ook al gewoon. Ja, het zat... Ik weet toch beter... ja maar bij Radio dat 1 we jou hebben we dat... geen sidekicks. Weet je hoe je dat moet noemen? Nou? Hulphonden. Ja. Noem het dan hulphonden? Hallo. Dan staat het gelijk in een heel ander daglicht. Begrijp de, de, je wat ik bedoel? Hulphonden, doel? ja, maar die houden de niet scherp, blijkbaar. En die je stimuleren hem tot grote hoogte. Hulphonden, dat had... dat is, wat, is dat veel leuker toch? Maar had had jij ooit behoefte gehad aan oh. een hulphond? Nooit. Nee, hebben maar. Het nou, ja, ik her... ik schreef er wel eens tegen uit je bouwman. Weet je wel? dan is het te laat of dan deed hij het zich goed. Of weet je. Nou, ja, je Daar een... is misschien wat mee begonnen. Je, je had een aanspreekpunt nodig te, uh, om, om, om toch het gevoel te hebben. Ik ben niet helemaal in Nou, opinioneel. Ik luister graag naar mezelf. Dat, <laughs> dat is ja. het beste voor deze rookie. Nou, weet je. Ik herinner... nou, maar je hoorde wel net ja. al die fluiten dat ik wel het tempo erin hield. Absoluut. Als je alleen bent, dan ben je natuurlijk zo onafhankelijk lekker bezig. als je met iemand naast je zit. Gerard De Vries en Tineke zaten naast. Elkaar. Nou, zochtig. Ja, zochtig so. kooppunt, dat soort programma's. Nou, ja. Nee, dat was harme ja. Siese, weet je. Harmen dan... deed uh, ook Goedemorgen. Heb ik ook ontdekt. Nee, He? Harme Siese is begonnen, kookpunt kooppunt. Om en om met Geert de Vries. Oh. Hallo harme hoe is het met je in Oeverlaken, daar Ja, nee. ja. Is ook, uh... ook een broeinest van talent, hè het oorspronkelijke Veronica. Ja, er zijn mensen in Ent gekomen. Wist jij dat Harmen bij Veronica begon? Natuurlijk, natuurlijk. Oh, dat weet je wil. Ja, natuurlijk. Maar luisterde... jij bent ook al... Mm. Ja, ik luisterde naar hem slochens. Want als je opstond, dan luisterde hij naar Radio Veronica. En hij, hij deed dat ochtendprogramma. Oh, ook, ja, correct. Maar goed, wij, later, uh, we, later. Moeten, we moeten verder, Willem, want het, uh, het nieuws wacht niet. Het Twitter-account van de Paus, Paus Benedictus, is zo'n succes... dat hij vanaf deze week ook in het Latijn gaat twitteren. Hij uh, opende zijn account... Hashtag Pontifex in. Heeft inmiddels 3000 volgers. Sinds december zit hij op Twitter, Joost. Dus uh, Willem, je, moet, uh, je moet eraan geloven. 2,5 miljoen volgers. Ik, ik ga niet op Twitter. Apen staat je Pontifex. Dat is zonde van je tijd. Ik begrijp die wat al die nou, politici jake. bijvoorbeeld. Die lezen niet de stukken, maar die gaan eerst twitteren. Dat begrijp ja. ik niet. Nou ja, zo is de ja, maar aandacht aandacht. dat is fout. Omgekeerde wereld. Matthijs van Nieuwkerk. Bekende ja. naam, hè? Ja. Hij is uh, gekozen tot omroepman van 2012. Hij wil nog een tijdje door. Met de wereld draait door. Hij wil er ook dingen naast doen. Hè? De wereld leert door. Dat is net begonnen. Dat is een, uh, een wetenschappelijke de variant. variant. De wereld drinkt door. Ja. Met een G. <laughs> Ja. Want je dus naar keuze, dat is, het grapje ja, ja, is dat zou een grapje. Wel overweegt Van Nieuwkerk te stoppen bij de vader als hij wat van zijn salaris van een half miljoen euro moet inleveren... vanwege de bezuinigingen, zegt hij in Broadcast Magazine. Maar in Ponius zagen we weer dat hij daar liever niet over praat. Op feestdagen, oude stagiair van me... op feestdagen praten heren nooit over geld. Ben je een zakkenvuller? En dit is een feestdag. Ja, die verdient wat, deze, deze Matthijs, hè. publiek geld. Ja, hoeveel? Half miljoen. Oké, ze hadden betaald. Ik heb Tineke wel eens uh, horen zeggen. Uh, toen ze haar uh, kleine uh, Fiat uh, klein uh, parkeerde. tussen de bolides van de heren Oud en Harding. Hmm. Wat heb ik toch verkeerd gedaan? Ja. Ja. Nou, Matthijs is natuurlijk heel goed. Hij is ja. enig in zijn soort. Hmm. Noem eens Matthijs 2 dan? Noem eens Matthijs 2 dan? Nee, het is meer de discussie. moet je met publiek geld dit soort salarissen betalen? Nou, Kijk, ja. als je het zelf verdient, zoals jullie bij Veronica, dan moet je vooral zelf weten. Ja. Ja, dat weet ik niet. Je geeft uit je wat er hier is. Maar, Zie je maar uit. Had er zo'n duur instituut. Weet je wat dit gekost heeft? Hier? Nou, ik heb daar tientallen eh, miljoenen, denk ik. Maar ja. Nee, eh, 90 miljoen. Ja. En toen hadden ze nog geen geld voor die mooie gebrandschilderde ramen. Maar ja, het verdient zich ook weer terug. Want het zijn voor een groot deel private ondernemingen. Wat, dit? Ja, ze krijgen wel omroepgelden. Maar ja, dat beeld en geluid. Ja. Nee, privaat. Kijk kijk toch, Tovestia. Geloof dat toch niet, man. Wat gebeurt er dan? Ja, dan, krijgen we... dan krijg je de grootste rampen van de wereld. Ja. Dus sommige dingen moeten gewoon door de overheid geregeld blijven wordt het punt. straks meer Willem van Kooten, Joost en Draaien. En natuurlijk russercent Ron van Gouwen, kassie kijken. Nu onze vliegende kiep. Het is koud, maar hij is toch opgestegen. Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Zoals gezegd, ik ben in, in Hoofddorp, thuis bij Rob Witsche. 166 keer kwamen Ajax en Feyenoord tegen elkaar uit. En jij hebt er een paar van meegemaakt. En het leuk is, je hebt zowel bij Ajax als bij Feyenoord gespeeld. Ik zag dat je bekers hebt gewonnen bij Ajax, de Europa Cup 2. Maar bij Feyenoord ben je kampioen geworden en won je vier bekers. Hoe kijk jij op die periode terug? Ja, ik heb met Ajax ook nog twee keer uh, de beker gewonnen. Dus ik heb uh, in totaal zes keer uh, de beker gewonnen. Hoe um, ja, kijk ik op die periode terug? Um, ja, kijk, Bij Ajax uh, ben ik natuurlijk uh, begonnen. Uh, is mijn club. Uh, en dan heb ik een schitterende tijd gehad. Ondanks dat we geen kampioen uh, met Ajax zijn geworden. Onder Johan Cruijff, hè? Onder Johan Cruijff. Um, ja, dat was toen de tijd van uh, PSV. Wat, wat eigenlijk iedere keer uh, kampioen werd... En uh, ja, we wonnen gelukkig wel de Europa Cup 2 in 1987. Uh, het jaar erop uh, stonden we weer in die finale tegen, tegen Mechelen. Alleen kwamen we toen al vroegtijdig met 10 uh, man te spelen. En die, uh, die verloren we helaas. Uh, spijtig, maar uh, ja, niks aan te doen. Ik kan me nog één wedstrijd herinneren. Toen scoorde jij twee keer. Ik geloof dat het was. Ja, ik kan het zelfs nazien hoor. Ik, me, ik meen iets van 1989 of zo. Wat weet jij van die wedstrijd? Want ik heb altijd het idee dat het jouw doorbraak was. Nee, het was eerder. Het was eerder, want ik denk dat het 86, 87 was. Klopt, 2 november 1986. Ja, klopt, ja. Uh, nee, want, ja ik, ik, zat, ik kwam eigenlijk net uh, bij het eerste. Uh, ik zat een moeilijke tijd. Ik en Aaron die kwamen toen uh, tegen PSV in het Stadion. Aron is Aron Winter. Ja, Aron Winter uh, kwam bij het, bij het eerste onder Jong Cruijff. En die wedstrijd wonnen met 3-0. En toen zei hij ook van, nou goed gedaan, uh, jullie zitten er uh, voorlopig bij. Dus we hadden enig krediet meteen, uh, mee, meteen opgebouwd. En dit was uh, ja, mijn eerste Ajax-Vrijnland-Vrijnland-Ajax. -Ajax. En deze was in de Kuip. En uh, ja, na, uh, na een paar minuten al uh, uh, scoorde ik. En dat was wel een, uh, een lekker momentje. ja En dan wordt het nog 2-2 en uiteindelijk maak je ook nog de beslissende. En toen moet je geweldig gevoeld hebben. En toen kreeg je ook alle aandacht. Wat gebeurde er toen met je? Ja, dat was wel een hele omschakeling. Ik bedoel, uh, uh, inderdaad kreeg je toen al... Uh, ja, alle, wedst alle aandacht ging natuurlijk al uit uh, naar die wedstrijd, vooraf al. En uh, ja, naderhand uh, krijg jij al uh, aandacht eigenlijk. Omdat je twee keer scoort als, ja, als, als, als jochie uh, eigenlijk. En ja, daar verandert er wel wat. Maar ja, ik denk dat, uh, dat het voornaamste was gebleven... dat we gewoon uh, door zijn gegaan. Ja, maar juist in die tijd, je bent jong, er gebeurt van alles. En dan ineens in de schijnwerpers. Ja, nou ja, ik denk dat ik er wel vrij normaal mee om ben gegaan. Natuurlijk, uh, uh, je vindt het allemaal wel leuk. Maar ja, aan de andere kant weet je ook met Johan, ja, je moet gewoon presteren. En anders, uh, anders houdt het toch echt op. Er was wel controle. Je werd wel in de gaten gehouden door de andere ja, jongens. Niet alleen door Johan, inderdaad ook door de door jongens. Uh, waar waren natuurlijk uh, ervaren jongens rondlopen. Zoals? Uh, Spelbos, Wouters, in die tijd allemaal. Dus, uh, ja, daar moest je niet, uh, die moesten niet boos op je worden. Dat uh, kon je beter vermijden, ja. ja. Vanmiddag is die wedstrijd weer. En aan alle kanten zie je van ja, de spanning stijgt. Maar is het nog wel de klassieker zoals hij toen was of eerder? Ja, het, het blijven toch wel wedstrijden op zich. Er valt nooit uh, iets over te zeggen wie nou uh, wat gaat doen. Uh, ik bedoel, je ziet het nu ook weer al aan. Dat gaat toch uit naar, naar die wedstrijd. Nu helemaal natuurlijk, nu PSV verloren heeft en uh, uh, Twente gelijk gisteren. Uh, dus ja, je staat veel op het, op het spel voor allebei. En uh, nou ja, Ajax speelt thuis, dus we uh, mogen ervan uitgaan dat, uh, dat de Ajax uh, voor de winst gaat. Ja, ja, dat doen eigenlijk altijd. Dus, uh. In het tweede uur gaan we even verder praten over wat je bij Feyenoord hebt gepresteerd en uh, hoe het nu met je gaat. Goed, prima. Gilles van der Wart en Robby Wetscher. Groningen-Utrecht is de wedstrijd van uh, half één deze middag. Ragnar Niemeijer. Bijna 10 minuutjes aan de gang. 9 minuten om precies te zijn. Het staat 0-0 in de Euroborg. En balbezit bij de doelman van FC Groningen. Een nieuwe naam, Marco Bizot. Eigenlijk nog heel onervaren. Vorig jaar 17 wedstrijden gespeeld voor Cambuur. 21 jaar. Hij mag de keeperstrap gaan nemen. Groningen heeft één kans gehad. Een schot van Kierm. Na 3 minuten op zijn goede collega. De goede collega van Bizot. Aan de andere kant van het veld bij Utrecht op goal, Robin Ruiter. Die uh, ja, toch ook uh, zich uh, vanuit de Jupiler League een uh, vaste, waarde, vaste plek heeft veroverd. Bij FC Utrecht in dit geval. Bal is over de zijlijn gegaan. Groningen in dit seizoen de nummer 12. En, uh, ja, het is een beetje zo'n seizoen met vallen en opstaan. Af en toe opvallende uitslagen. Maar de echte schwoeng lijkt er nog steeds niet onder leiding van Robert Maaskant. Burnett met de bal terug naar Van Dijk in het hart van de verdediging. Kijk je even naar de tribunes dan uh, zie je bij Groningen toch veel lege plekken hier in de Euroborg zit ziet uh, niet mee als je het hebt over de toeschouwers. Dat zouden er wel wat meer mogen zijn. Even wat problemen voor Van Dijk ter hoogte van zijn eigen strafschopgebied. En dan Kwakman met de ruimte om een uh, lange bal misschien wel te gaan versturen. De linkercentrale verdediger van Groningen doet dat inderdaad richting uh, Kierum. Halverwege de Utrecht bal aangepakt. En uh, via De Leeuw, de topscorer, bal naar de rechterkant van het veld Toe. Voorzet kan misschien wel komen van Schet. Maar die bal wordt uh, onderschept bij FC Utrecht achterin. Nog wel altijd Groningen opnieuw met Schet die Kali wegzet. En dan gaat hij het strafschopgebied binnen aan de rechterkant van het veld. is daar Texera, de vervanger van de niet helemaal fitte Zeefuik. Maar die legt de bal achteruit in plaats van dat hij probeert om te schieten. Dan vanaf de linkerkant nog maar eens ingezet. De voorzet naar Texera en dan kan Utrecht alsnog uitverdedigen. We zijn dik die minuten aan de gang tussen de nummer 12 Groningen en de nummer 6, ik had het nog niet gezegd, FC Utrecht. Het is hier in Groningen 0-0. Nul, nul. Nul, nul, Frits, nul. Frits nul. van Turenhuis. Juist. Mooi, ja. Ja. Zaliger. Ja, wel dat is mooi, hè? Nek, dak, nek, dak. <laughs> ja, dat is de enige die dat mocht zeggen, hè? Nek. Nu hebben we pek, nek. Tegenwoordig. Oh. Had ik mijn dag gelaten. Ja. Pek, nek. Pek, nek. Pek, nek. Willem van Kooten, zeg, uh, jij woont een deel van het jaar in de Algarve. Ja. Wat doe je daar? Niks. Genieten? Wandelen, <laughs> genieten, nadenken. Goed. Goed. Nou, Ook een ik. beetje werken. Want kijk, afstand bestaat niet meer. Tijd nog wel, maar afstand niet meer. Waar denk jij S over digitale, na? Dan? Met mijn mobiele en, en met je laptop en je, je smartphone. En, je bent altijd uh, verbonden. Ja. wired. Waar denk jij over na? Over het leven in het algemeen. Ja. En net heel veel van vroeger. Ik hey, ja. heb hier nog een voetbal. Dit was mijn sportgebied. Waar wij wel. nu zitten in het instituut Ja, ja maar geluid. het troostgebouw, dat was mijn, ja. Ja. mijn christelijk lyceum in het Gooi. En hier gingen wij uh, uh, hockeyen, uh, voetballen en uh, weet je wel hier hier. Ja. Dat was een en prachtig laat, gebied, en zeg. En het later was allemaal weg. Nou ja, het later Bestaan ging jij daar in. radioprogramma's maken. En later, toen riep ik dit al hoor oh, trouwens. Dus dat ja. was het, vanaf 1969, dan zat ik hier om de hoek hiernaast. Zeg, ja. We hebben een fragmentje uit het NOS Journaal van 1975 waarin jij de aftrap verzorgt van een technische innovatie in de radiowereld. Joost den Draaier. Dit is 3 september 1975 een historisch ogenblik voor het eerst Tafel Hilversum 3 in stereo. De stereo studio van Hilversum 3 is ondergebracht in het muziekpaviljoen van het omroepkwartier. De controlekamer biedt een indrukwekkend aantal panelen met alle moderne technische apparatuur. Ontworpen door de technische dienst van de NOS in nauwe samenwerking met de discjockeys. Vanuit deze nieuwe ruimte zullen nu dagelijks de Hilversum 3 programma's worden uitgezonden. Oh, Harmen, hoor je op Harmen. Hoe correct, keurig hè? Hoe hypercorrect vanuit de ogen van vandaag dan hè? Keurig, Harmen, we zijn toch steeds trots op je. Zo is mooi, het. mooi. Wat, dus, dit, was een, dit was een revolutie. Nou ja, meer. we wilden graag allemaal zelf doen. We zaten te klooien met technici en er zaten oude mannen bij. Ja. Met, met Ach, alle respect. Vond je ik, ja, het toen, hè? Nee, dat vond. ik. Zij, de oude man nu ja, ze, maar tegen de, de 9, oude man. Er zaten allemaal jongens, maar die waren uh, van ingewikkelde programma's, weet ja. je wel? Van de klassieke muziek. Die moesten ineens, ze, tegen, in dat glas kregen ze rare gozers met lang haar. Die geheten tegenover zich. En die moesten ze dan schakelen. En ze waren altijd te laat. Dat was verschrikkelijk. Dus, dus later kreeg je dan een paar jonge technici... Die, die, waar het hele prima mee ging. En ineens kregen we dan toch zo'n tafel. Setting. Maar er ging er een vooraf die niet stereo was. Ik begrijp dat 3 september 75... hadden wij de eerste voor het eerst een stereo hmm. disjockey tafel. Zeg, nu komt er digital audio aan... DAB? DAB? Ja. Want de commerciële moeten dat... Uh, vanuit, nee, die komt er niet aan. Van dat de Rijksoverheid, Die komt er niet aan, dat voorspel ik niet. Waarom je. die DAB is komen? volkomen een station. Nou ja, je moet wel een ontvanger hebben, maar... nee, die, hebben die hebben we dus niet. Nee, en dus. die komen er ook nee, niet. Dus ik niet? begrijp niet, wat de overheid voor de zoveelste keer begrijp ik iets niet. Maar waarom zou die ontvanger er niet komen? Mensen zijn toch ook door Philips aan de radio geholpen in de jaren 20 en 30? Ja, maar toen was er niets. Weet wat je, toen is... had je rooksignalen of ja. de postduif. Ja. Nou, dat was nogal een verschil. He? We hebben nu ja. van alles. We hebben nu internet verdiend. Je kan duizend radiostations zien via je internet bekijken. Denk je dat THB, dat was vijf jaar geleden al een achterhaalde discussie, is voorkomen mislukt in Finland. Is voorkomen gest gestopt? En in Engeland ook. En toch zit er iemand hier in Den Haag, ja, een wijsneus, de dus zijn wijsneus... die ook de Vira bestelde. Dat was in 2004 was het ook een wijsneus die is doorgedrapt heeft. Nee, maar begrijp je? En toen moesten ja. spoorwegen geprivatiseerd worden. Ook wijsneuzen wat doorgedraaid, moesten worden. Nu hebben we dus iemand die... Zoek er toch eens uit. Wie wil nou D.A.B. Nou ja, hier, in dit de land? De Rijksoverheid, zeg ik dan 2013. maar. Goed, er... Ja, maar het is iemand. Er zit iemand achter. Oké, okay, wat luister jij zelf? Ik luister zelf naar de stilte in voorkeur. In porto stilte Of hier, aan het water, niks mooier dan de ah, plas. Bij de Willem Duijsvijver? Eh, daar is het ook al tamelijk stil, ja. hopelijk. Ja. Vooral nu Moet je gewoon met de rug naar de rotonde staan <laughs> met oordoppen, want dat is natuurlijk een permanente. Okay, eh. maar luister ik vind eens... het praatradio. Ik oh, ja. luister graag op. Huh? op oudere leeftijd, luister ik graag naar een, een boeiende discussie. Want we hebben wel wat vragen van mensen die op jou reageren nu. Op, op, op, op zondag? Jazeker. Welke muziekstijl luistert u zelf vaak, vraagt Leroy uit Venlo? Ja, ik luister graag dus naar de oude klassiekers, weet je wel. Een krachtig... Nummer 1. Uh, uh, ik hoor, uh, Paranoid hoorde ik net op oh ja. een, een komen. Black Sabbath, weet je wel. Hm. En Keesje in de Sunshine Band, 3 september 75, hoorde ik net Onder Harbent Season. Dat zijn de, prima. Ja. En verder veel klassieke muziek moet Dat sluit wel aan bij Marije van der Meeren uit Sassheim. Die zegt, bent u het eens met al die oude zakken? Die vinden dat de popmuziek van eind jaren 60, begin jaren 70... de bloeiperiode van de popmuziek was? Dus wij, wij hebben mee mogen maken, jij en ik en u die hier zit... de klassieke muziek van de popmuziek. Dat blijft toch steeds weer? Want die moderne dansplaatjes zitten pastig vol met samples... Yes. uit de liedjes van onze generatie. Luister, net maar eens op. Er die, die zijn weinig nieuwe meesterwerken. Dat is wat ik constateer. Niet met vreugde. Maar het is wel ook niet met afschuw, maar gewoon constateer. Objectief. Ben jij nou niet iemand die ook nog een radiostation zou willen runnen of laten runnen? heb ik gedaan, heb ik genoeg gedaan. Ja? Ik, ik laat dit aan mij voorbij gaan. Niet meer. Uh... Niet meer. Nee. Oh. Baks gang maar. Wat oh, ja. Het leuke is, ik zat er altijd net. Uh, al zijn we nog zo laks, we gaan allemaal bij Max. Ja. Heb je, je Jij toch ook, op... of niet? Ja. <laughs> nou ja, je kunt er een mooie herstart uh, maken. Nee, yes. nee, nee, nee. Want jou, jouw jouw tine... Je weet toch hoe oud ik ben? Nou, ik ben ja. de Ja, nou, Daar moeten niet we zuinig op zijn. Dus Tieneke zit nog steeds op Radio 5 en, en klinkt nog steeds als Tieneke. Ja, en, uh, dat is toch goed? Ja, nee, maar ik bedoel, dat zou jij ook kunnen. Ja, mezelf. makkelijk. Maar ik wil niet. Maar je doet het niet. Nee? Nee. Je... Zo af en toe is dit, is toch oké? Okay? is ja. net weer genoeg. ex Leonen. Leone. Wil... Aan de Klauw kent men de leeuw. Oh, je hebt de klassieke opleiding hier gehad, het Christelijk lyceum Dat op, op de, hoek. de overkant, Ja. ja. daar blijft toch wat van hangen. Ja, maar Wil Luik gaat voor vinger laatst. Dat is toch goed? Ja. Dan wil Wil wel. dat blijkbaar meer. Wil Wil dan. Ja, zeker Wil. Ja. Wil blijft, uh, uh, blijft uh, in de eten uh, als die ik even niet kan. Uh, uh, uh. Jij moest dat elke dag doen, hè, dit soort... Uh... Ja? Dit soort dingetjes. Bedacht je die van tevoren? Of nee, je dat, dat gaat niet. Want ik had het te druk. Ik was echt programma ja. En ik moest 1, een, 2 een, ja. uur live doen of op tape en we hebben ze drie uur. Dus het finding out we doing it, weet Je, ja. je gaat er zitten en we uh, uh, uh, gaan een lichtje aan. Trouwens, ik zie je helemaal geen lichtje. Ah, en dan ja. licht. ben ik ja. ontheemd. Kan ja. er iemand een uh, oneer air uh, loopje <sat> aan doen? Joost, waar jij zoekt naar het licht, gaan wij naar van Gouwen? Wij zoeken allemaal naar het licht. Kastje Broeder van Brakel, we, we blijven zoeken. Kastje kijken met Ron Vergouwen. Ja, we gaan van de radio even naar televisie. Ja, ik weet niet of het jullie wel eens op is gevallen. maar er zijn de laatste tijd heel veel tv-programma's die praten over televisie. En uh, steeds meer programmamakers die vinden dan ook de gelegenheid om van de daken te schreeuwen... wat voor bijzondere dingen ze dan wel niet in de uitzending hebben zitten. Want uh, talkshows, magazines en zelfs journaals die werken steeds vaker mee aan zo'n voorbeschouwing. Zo wist uh, de kijker bijvoorbeeld al maanden wat er afgelopen donderdag in Wie is de Mol zou gaan gebeuren met kandidaat Janine Abbering. Uh, en ook Pauw en Witteman die keken een dag eerder al even vooruit. Presentator Janine Abring zit hier aan tafel. en Dan zijn we erg blij mee. Want u kunt zich misschien nog herinneren... dat ze voor de opnames van die is de Mol van een rotsprong... 11 meter naar beneden in het water en op haar rug terecht kwam. Althans, op een manier waarop ze haar rug brak. En morgen wordt dat fragment uitgezonden. Ja, maandenlang werd dat aangekondigd. En het, het schrijnende ongeluk was blijkbaar iets waar heel Nederland zich op verheugde. Want hou je vast, 2,2 miljoen mensen... die hebben gewoon voor de buis gezeten om te kijken hoe zij haar rug brak. David... Mijn sprong ging goed mis. Door de klap op het water heb ik een rugwervel verbrijzeld. Ja, wat een ellende. Ja, en we zagen dat dus allemaal aankomen. Uh, maar rem, uh, reclame maken bij de buren, bij andere programma's, dat helpt dus wel. Uh, vooral de wereld Draait door, is bij tijd en weilen een enorme promotiemachine voor tv-makers. Deze week liep het wel heel erg storm met de voorbeschouwingen. Vrijdag, 50 jaar geleden, dat de meest legendarische toch ooit werd verreden. Meestelijk gereconstrueerd door andere tijden sport. Vanavond een voorproefje. Vorig jaar aten ze elkaars vlees en voor het tweede seizoen van hun programma Proefkonijnen. Vroeger Salië, Joseno en Dennis Storm. zich als man af of het inderdaad zo vreselijk pijnlijk is als vrouwen zeggen. Een bevalling. Ja, tot zover. Hey ja, maandag begint ons de... nieuw programma, De Slag om Nederland. En dan moet iedereen ook kijken. Nederland 2, 20 uur 25. Maar de DVD's waren al lang een hit in Politiek Den Haag en vanavond eindelijk te zien op de Nederlandse televisie, de Deense politieke dramaserie Borgen. Ja, ik weet niet of jullie nog een, een tv-gids hebben, maar je hebt hem eigenlijk niet meer nodig in deze mijn vrouw tijden. Wil, mijn vrouw ja, uw vrouw wilde, ja. Willem? Ik heb hem nog nooit gehad. Nou, nooit. Je, je hoeft het ook niet te hebben. Want kijk gewoon, kijk aan, kijk gewoon <laughs> naar Matthijs van Nieuwkerk. En je, je weet kijk wat, er, wat er ook komt. Niks. Je maar, weet nog wanneer het nieuws komt. Ja. dat is genoeg. Ja, nou, Matthijs van Nieuwkerk die heeft dus wel alle ruimte om programma's te pluggen, vooral zijn eigen programma's. Dat begrijpt u. Straks, antwoord op de vraag bepaalde belastingen en paalwormen de bouw van de schepen in de Gouden Eeuw. Martijn Manders deed spectaculaire ontdekkingen. Dit alles in de wereld leert door om half elf op dit net. Ja, hij heeft dus twee programma's per dag Matthijs. Nu ook de, de wereld leert door. Heb je het gekeken Willem? Nee joh, ik zeg nee? je toch net. Dat zeg ik <laughs> ja. je dan net. Ik ja. kijk niet. Nou, heel goed. Maar in ieder geval, uh, ja, dat programma werd ook uh, redelijk goed bekeken. Maar ik vind het wel een beetje veel Matthijs op, uh, op één dag. Maar het is best een... Uh, nou ja, de... ja, hij is ook heel duur, hebben we net gehoord. Dus als hij twee <laughs> ja. keer zoveel doet als hij deed, is de salaris daarmee gehalveerd. Ja. Probleem opgelost. Ja. Geloof het? Of niet? Dat is ja. klaar. Nou ja. is klaar. Ja, het is wel een interessant programma. Jongens, in ieder geval. onderbetaald heb je het niet in de gaten. Ja. Matthijs wordt hiermee vanaf nu onderbetaald. <laughs> Matthijs, up. De Not meer. Ja. Wat mij opviel aan dat andere programma trouwens, is dat hij een standje lager staat. Want in De Wereld draai Door staat hij in zijn zes, maar hier in De Wereld uh, Leerdoor slechts in de vijfde versnelling. Hey. En uh, ja, het nabeschouwen, dat, uh, daar kom ik even op terug, uh, daar heb je dus ook een programma voor. En dat heet heel Boulevard. Want daar nemen ze geen enkel risico. Ze geven daar alleen aandacht aan een programma als het al een succes is. Het schaap in Mokum. Ja, van tevoren was iedereen een beetje zenuwachtig. Van het werd dat op zondag uitgezonden. Ook mm -hmm. nog naar boezoek, vrouw Blijven mensen dan nou wel kijken? Nou, dat deden ze. Fantastisch in één van de dames die de show steelt. Is hij die, die Arian. Goedenavond. Hallo. Van zaterdag rolden we bij uh, anderhalf miljoen kijkers... de tranen weer over de wangen tijdens de eerste aflevering van de tv-kantine. Heel veel nieuwe types. En de vraag is dan altijd, hoe reageren die echte bekende Nederlanders daarop? Ja, lekker veilig. Gewoon even terugblikken op iets als het al lang een succes is. Maar terug uh, naar de voorbeschouwingen. Als er één uitzending is die tot in een treuren is voorbeschouwd... dan is het wel deze. Aan de vooravond van het interview... zijn de inwoners van Austin verdeeld over hun beroemdste inwoner. Lance Armstrong gooit morgen alles op tafel bij Oprah. Lance Armstrong gaat praten en men vermoedt niet langer alles ontkennen. Het gesprek met Oprah Winfrey wordt donderdagnacht pas uitgezonden... maar houdt de Amerikanen nu al in de ban. Houdt in de ban... Nou ja, het, het moest toen allemaal nog beginnen. En toen kreeg je dus in de ochtend daarna weer de nabeschouwing van het eerste deel, s'avonds de voorbeschouwing van het tweede deel en ochtends de nabeschouwing van het tweede deel. Een heel goedemorgen en welkom bij vandaag de vrijdag van WNL met vandaag. Lance Armstrong kent dopinggebruik in interview met Oprah. Van Charles Groenhuizen hoorden we hoe Amerika reageert. En het mag wat kosten zo'n helikopter, maar dan heb je wel prachtig sneeuwvrij ijs. Ja, en dat laatste dat brengt ons bij die folkloristische voorbeschouwing van, mag ik het zeggen, het E-woord. Want uh, wat mij betreft zou er een verbod op moeten komen, maar toch uh, kwam het allemaal voorbij. Luister maar. Hij ziet er dit jaar goed uit. Het mooiste eis wat je ooit kunt krijgen. Of hij er gaat komen, dat laat ik aan de experts over. Ja, ik hoop met heel Nederland dat hij er gaat komen. Ja, het is nog heel prematuur. Maar als er diverse weerbureaus nu al speculeren over het doorgaan van de tocht... dan ga je vanzelf toch een klein beetje mee. Meteoconsult. Ik snap die kriebels, want uh, ja, ik laat jullie maar even zien... hoe de temperatuurontwikkeling voor de komende dagen is. Vanuit onze uitzending. Wij durven het e wordt wel uit te spreken. Want de kans op een Elfstedentocht neemt toch serieus toe. Dit is één van Dag. Ja, je hoort het. De Elfstedentocht die hoeft niet meer aan promotie te doen. We hebben genoeg voorbeschouwingen gehad. Ja, alleen die datum waarop die dit jaar wordt gehouden... Die is in alle hectiek toch even aan mij voorbij gegaan. En alles wat Ron zojuist zei terug te zien op de website, deperstribune.nl. Even kijken op het onderdeel, kassie kijken. Ragnar in Groningen. Als je tocht zoekt, dan moet je in de Euroborg zijn. Want het waait, het is snijdend koud en het is ook 0-0 halverwege de eerste helft bij Groningen tegen Utrecht. Hoekschop van Andras Kierum. Groningen mag de bal vanaf de rechterkant van het veld voor de derde keer. Op deze manier voor de goal gaan slingeren. Daar gaat iemand de lucht in. Kwakman Sparraf was ook in de buurt. Maar de bal gaat ruim naast en ook over de goal heen. Van Utrecht verdedigd door Robin Ruiter. Kansen zijn schaars Eén keer een moment gezien op links. Wat zeer dreigend was namens Utrecht in de afgelopen minuten dan. Want we zagen al eerder de kans voor Kieren met Schot. Utrecht met Gerrent stuurt aan de linkerkant van het veld een pas richting van de Gun. Kwakman helemaal mis. Maar omdat van de Gun er toch vanuit gaat dat de bal wordt weggetrapt door Kwakman zit ook van de Gun mis. En gaat de kansen over. Het was allemaal bijna op de doellijn bij FC Groningen. Utrecht nu met een uitbraak. Daar zit weinig tempo in. Het is 0-0 in de koude Euroborg. De koude Euroborg. Ja. Willem van Kooten. Ja. We zitten in de laatste minuten van uh, Oeh, dit uur. Ja. Ah, in die zin, uh, je hebt uh, Armstrong uh, gehoord, gezien, gelezen natuurlijk, ja, ja, ja, ja. dat hele verhaal. Hij maar, heeft bekend. 2,2 ja, miljoen kijkers. Te, maar, nee, daarom. Ik denk dat dit de grootste slag is die Armstrong in zijn leven gemaakt heeft. Samen met Ofra. Min maar minder haar kanaal gaat niet zo goed. Hij zat een beetje in de problemen. Hij bekend bij haar en ze deden de opbrengst. Weet je hoeveel ik schat op de opbrengst? Wat denk jij? 100 miljoen dollar die ze met z'n tweeën delen. Dat is toch interessant. Nou, een uur verdiend, hoeft hij niet voor de fiets. Of je alleen maar voor te bekennen? Oh, alleen maar voor te bekennen. Dus maar, tegen zijn zootje kan hij zeggen, het viel wel mee achteraf. Dus dan kan hij ook al die schadeclaims uh, straks uh, gewoon, gewoon betalen? Maar dat weet ik veel, maar. Hij is van het probleem af, denk je. Hij, hij. Heeft het hij is niet geruineerd. Dit schat ik hoor. hij is niet geruineerd. En hij is minder zielig dan we allemaal denken. Maar ja. Hij is heel handig, namelijk ja. eigenlijk. Jij bent Zoals we al wisten. Je bent ook een zakenman, ben je ook helemaal klaar of blijf je bezig? Nee, ik moet bezig zijn, want het is crisis, uh, vriend. Pardon. Zoals je weet. Ook ja, buiten, kijk maar. Man. Ja? Overal. Maar ja. Hebben wij niet in de gaten, maar het is wel gaandig over. Maar jij gaat naar Portugal je, waar? Ja, wat denk je? Ja. <coughs> ik hmm. heb ook een golfproject. Het gaat niet zo goed in Portugal. Ga je bedoel? En in Spanje niet. Maar... En in Griekenland niet. En in Italië niet. Ja. wat ga je nou Het kruipt langzaam naar het noorden. Wat ga Ga je nou doen deze zondag? Ik ga nu een mooi boek lezen. Fijn. Hey, goed, hè. Veel plezier daarbij. En ik ga de schaatsing Jans spreken, zoals heel ja. snel, zo hoor ik. Dank, dank voor je, je komst. Ben... Uh, zometeen Marcel Mesker. eerst even langs het NOS Nieuws. Hè. Gebruikelijk 1 uur. Grovert, het was wij genoegen. Gezellig. Tot de andere keer. Tot de volgende keer. Dag Max. De perstribune is een programma van Max Sport op Radio 1. Zometeen verder met de Eredivisie Groningen-Utrecht. En een prachtige bal. Flitsen in de verstribune en de slotfase 1 langs de lijn. Prachtige save. En ook weer 2 Ado. Naar de 2-2 de bal van dichtbij. Bijna ingetikt. Ajax Veiligheid. De goal voor Ajax 2-1. Jongens, wat een middag wordt dit. En om half 5, Roda NEC. Die komt weer mis. En hey, dan is het raak. Een verdere TK Track. het Australian Open en Wereldwege Veldrijden. NOS langs de lijn. Zometeen om 2 uur. Radio 1.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 Of heeft u misschien een goed idee of een oplossing? Bel op Werkdagen, De Ouderenombudsman. 0900 60 80 100. 5 cent per minuut. Of ga naar www.ouderenombudsman.nl. De Ouderenombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Oud voor nieuw bij je favoriete boekwinkels, Selectis en De Slechte. Lever je boek uit 2012 in en ontvang een nieuw verrassingsboek. Kijk op Selectis.nl of De Slechte.com.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 Ontdek ook het verrassend scherpe lease-tarief van de Volvo S60 op volvocars.nl. Dit is Radio 1.